Nieuws van 7 uur. Dit is door, eens met het NOS-journaal. Komende ochtend gaan de luchthavens Newark en JFK in New York weer open. Dan is er weer beperkt vliegverkeer mogelijk. De vliegvelden gingen maandag dicht vanwege de orkaan Sandy... die over het oosten van de VS trok. De derde luchthaven La Guardia blijft voorlopig gesloten. Het dodental door de orkaan is opgelopen naar 40 tot 50. Verzekeringsmaatschappijen denken dat de schade... wel eens in de tientallen miljarden dollars kan lopen. De beelden van de rellen in Haren in het tv-programma Opsporing Verzocht... hebben gisteravond 35 tips van het publiek opgeleverd. Zeven verdachten zijn herkend. Vorige week werden de gezichten van de verdachten in de uitzending nog onherkenbaar gemaakt. Omdat 19 van hen zich afgelopen week niet vrijwillig hebben gemeld... werden ze nu duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. CDA-prominent Yvonne van Rooij gaat als informateur aan de slag in Roermond. Het college van Roermond viel vorige week nadat alle VVD-wethouders waren opgestapt uit solidariteit met partijgenoot Van Rij. De VVD'er wordt beschuldigd van corruptie en het doorspelen van vertrouwelijke informatie. Van Rooij was twee keer staatssecretaris van Economische Zaken onder premier Lubbers. De afgelopen jaren was ze collegevoorzitter van de universiteiten in Tilburg en Utrecht. Advocaat Bram Moscovits ziet het hoge beroep tegen zijn levenslange schorsing met vertrouwen tegemoet. Dat zei hij bij Paul en Witteman. Moskowitz werd gisteren voor het leven uit zijn beroep gezet... door de Raad van Discipline. Gisteravond zei hij dat hij niet verwacht dat het zover komt. Moskowitz zou onder meer contante betalingen niet hebben gemeld... en de belangen van cliënten hebben verwaarloosd. De science-fictionfilms van Star Wars krijgen een vervolg. Er komt een nieuwe trilogie. Het eerste deel daarvan komt uit in 2015. Dat werd duidelijk bij de bekendmaking van het nieuws... dat Lucasfilm, de maatschappij van de Star Wars-films, wordt overgenomen door Walt Disney... De geestelijk vader van de films, George Lucas, heeft zijn bedrijf verkocht voor zo'n 4 miljard dollar. Het weer vanochtend, nog veel bewolking. Vanmiddag zonnig en droog en dan wordt het 11 graden. Dit was het nos journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. En op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 6.9. Zie day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 Love.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 Dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. De cinturon tus piernas cruzadas, en mi espalda, reloj. Donde tus dedos son las agujas y dan cuerda este motor, que es la fuerza del is si de kloof die je leidt, die je verleidt, die je verleidt, die je verleidt, die je verleidt, die je verleidt, die je verleidt, die je verleidt, Tendría que cuidarme más, dat ik pierdo la vida Het luego me la dat het is niet zo dat ik het niet weet. Het is niet zo dat ik het chiquillo travieso provocador será la zo del corazón Is de fiesta die je leert, die je leert, die je